1 uur. Juristubiniski met het NOS journaal. In Groningen staan ruim 11.000 gebouwen die kunnen instorten bij zwaardere aardbevingen. Die panden lopen een verhoogd risico, zegt de nationaal coördinator Groningen die verantwoordelijk is voor de versterkingsoperatie van gebouwen. De meeste adressen met een verhoogd risico liggen in de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Groningen. Bij de huurcommissie komen zoveel klachten binnen... dat de behandeling ervan soms wel anderhalf jaar duurt, meldt één vandaag Wettelijk is vastgelegd dat de commissie binnen vier maanden uitspraak moet doen. Mensen kunnen naar de huurcommissie als ze het bijvoorbeeld oneens zijn met de huurprijs. De commissie zegt dat de werkdruk erg hoog is. Er was dit jaar gerekend op ruim 6.000 geschillen... maar dat worden er waarschijnlijk 10.000. Het NL Alert is binnenkort ook te zien op de digitale vertrekborden bij haltes voor de bus, tram en metro. Op die manier wil de overheid meer mensen bereiken. Bij een gevaarlijke situatie zoals een brand krijgen veel mensen nu via hun mobiele telefoon een NL Alert. Daarin staat dan wat er aan de hand is en wat ze moeten doen. Bij de volgende test op 3 december is er voor het eerst een bericht te zien bij veel haltes in het openbaar vervoer. Een belangrijke tussenstap in de gesprekken over de brexit. De Europese Commissie en de Britten zijn het eens over de concepttekst... voor de politieke verklaring bij het akkoord. En in die verklaring staat hoe de toekomstige relatie... tussen de EU en de Britten eruit moet gaan zien na de brexit. EU-president Tusk heeft de Europese leiders vanochtend op de hoogte gebracht. Voetbalclub Dovo uit Veenendaal leent spelertjes van onder de tien niet meer uit aan profclubs. Regelmatig staan er scouts van profclubs langs de lijn om jonge talenten te spotten. Kinderen die opvallen krijgen een uitnodiging voor een stage. Volgens Dovo zijn zulke stages pedagogisch onverantwoord... en moeten heel jonge spelers eerst groeien bij de amateurs. Het weer bewolkt in het zuiden wat zon, het wordt ongeveer 5 graden. Komende nacht gaat het licht vriezen...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 Is zin in ZFM? ZFM! Met nu ZFM lunched! Shark kickstick! to be too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal, when you say it's over.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 Mind. You are fake and decline, oh love.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 Mashed up my mind You have to get declined Oh Lord My baby is driving me crazy suicidal suicidal When they say it's over now we're fussing and now we're fighting please tell me why i'm feeling slighted and i don't know how to make it better make it better you're dating other guys you're telling me lies oh i can't believe what i'm And I don't think it's clever. Think it's clever. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal when you say it's over. Damn. Zo, we Suicidal. zo, we viel je vast, liep, hè? Ja, dat inderdaad. was je ook dat weer was... bang? Gelukkig hoorde het zo, hè? Ja, het <laughs> uh, was zien. Uh, uh, nou, ik, het was in ieder geval zien met de uh, beautiful girl. Ja, ja, ja. ja. Ik had ze achterna, ook staan mijn huis alweer weg. Ja. Zo gaat het licht ja en zo, zo zie je maar Roy hè want, want uh, alles liep fout en we begrijpen nu waarom hè ja, ja, ja we begrijpen nu waarom dat zijn van die dingen hè dat is echt want ik zei wel dat lijkt wel of het spookt maar volgens mij is dat ook zo want we hadden net weer alles op de rit en toen kwam er schoon zo naar boven en om te vertellen dat mijn dochter met spoed naar het ziekenhuis moet dus waarschijnlijk was de apparatuur al bezig van je moet weg je moet weg maar ja, hè? ja. Jeetje, Mina. Nou, wat een gedoe, hè? Hopelijk uh, is het niks ergs en uh, wensen we Lea gewoon heel veel sterkte. Zo is het, zo is het. Wat hebben we nu klaarstaan, dat, Roy? Dat wil je over... Ja. Ik las net even op internet. 33. 33? Ja, wat, wat, wat denk waar, je waar had je het nou over 33? 33. 33. Nou, over Ik 33 dagen Oh, is, ja. het, is, het, is het kerst. Ach, Ach, man, is het kerst. We zijn gewoon onderweg naar kerstmis. Dolly. Ik ben onderweg voor kerstmis. Ik kan niet wachten om jou te zien. Ik ben onderweg voor kerstmis, ja. my hey Met me nu. nu. ZFM. Luncht. Ja, je ziet het. We zijn al overal al voorbereid, hè? Je hoorde hier voor um, onderweg naar, voor kerstmis van uh, Yves Berendsen. En ik, ik, ik dacht, ik ga het toch even doen. Ik vind het wel even leuk. Gewoon de, 33 dagen en dan is het kerst. Ja, ja, ja. Jij kan niet wachten, zeker. Eh? Ja. Nou, nee, nou. Zo. <laughs> We gaan naar de artiest in het licht. Zo is het, want er staat iemand te trappelen die jarig is vandaag. Hoi. Ja, mag ik geluid? Ja, dat heb je. Nee, uh, ik hoor niks. Ik ook niet. <laughs> nee. Ja, het is weer zover hoor. Artiest in het licht. Tonight you're having me away oh, hey. Perfume, spray it there Put our love in the air Now put me right next to you Finna raise the tip in the room Just drop my back like you do Right there, uh, uh, right there uh. You touch me like you care. Now stop and let me repay you For the week that you've been through Working that 9 to 5 and staying cute Touching you like it's our first time I'ma put you to bed, bed, to bed I'ma put you to bed, bed, to bed I'm staring at you while you sleep You're replacing place you deep. Put my face up in your neck and breathe Take you into my senses Wake up, it's time to finish Round two, it's round two Matter of fact, it's closer to three She like, how long I've been sleeping? Shorty kisses turn into the sweet Give it to me And I can fit or turn me Mine, this is wonderful Thanks for letting me bless you Come down, fly, right Drift back into heaven Ooh. We gaan Dit was het nummer Bad van Jay Holiday. En uh, zijn eigen naam is Nehem Grimes. En uh, zoals gezegd, Jay Holiday is zijn artiestenaam. Hij is geboren op 22 november 1984 in Washington, D.C. En hij is een Amerikaanse R&B-zanger... Um, Jay Holiday's moeder zong gospel in een band met haar vijf zussen... en uh, uh, Nehem's zus uh, die zong in het achtergrondkoor van Crystal Waters. Hij was hierdoor al van jongs af aan verbonden met muziek... en hij maakte tijdens zijn schooltijd al deel uit van verschillende bandjes. Hij tekende bij Capitol Records en nam in 2006 zijn eerste single Be With Me op. Zijn eerste album Back of My Leg verscheen op 2 oktober 2007... En een van de singles op dit album gaat onder de titel Bad... waar we net naar geluisterd hebben. En dat is een heel groot succes op de Amerikaanse en Europese radiostations. Nou, tot zover uh, Jay Holiday, de jarige Job van vandaag. En dan gaan we nu even luisteren. naar oh nou, ja. Zo een prachtig nummer. Ik had er nog nooit van gehoord, wel van de zanger Gary Moore. Maar uh, onze Jan, die uh, maandag sidekick was die draaide dit nummer bij het liedje van de Sidekick. En ja, mocht u maandag niet geluisterd hebben... dan wil ik u dit nummer toch niet onthouden. Luister en geniet. Nothing's the same van Gary triest weliswaar, maar een prachtig, prachtig nummer. Uh, nou, dit was even een beetje somber. Dus ik zou zeggen, uh, we gaan weer even lekker bewegen. Gezellig er tegenaan. Een heerlijke hit van vroeger. Get Ready van Rare Earth. Weet je wat het is? Toen jij microfoon riep, ja? was je al uh, on-air. Oh, was ik al on-air? Oh, oh. oh. de hele tijd, de hele tijd. Gelukkig was je stil. Ja, ja, ja. En gelukkig ja. hebben we niks ergens gezegd over mensen. Zeg Roy, nee, zo is het. Hé, eh... Oh. Hey, uh. Ja, Het zal je gebeuren, zei, ja. dat je net even een, een vreselijke roddel uh, gaat vertellen. En dan gaat hij mooi de lucht in. <lacht> ja. Nee, maar zo zijn wij niet, hè Roy. Nee. Wij roddelen nooit nee, over mensen. Roddelen, nee. dat we niet we praten wel graag over mensen, maar roddelen doen we niet. Nee, nee. Ik uh, zie dat het de hoogste tijd is voor het nieuws. Zal ik de jingle instarten? Tuurlijk. Doe ja, maar nou, nou, daar hoor. komt hij. Half twee regio nieuws. Ja, hij werkt weer niet mee. Waarom niet? Ja, nee. nee Weer nee. Willy, hè? Wat is dit nou? Nee, ik zie het gebeuren, Dolly. Je ziet het, hè? Ik kan niks anders doen dan dat ik doe. Nou, wat is dit? Het is echt niet te geloven, mensen. Hier onder staat afspelen via laptop. Hè? Dus hij speelt af op je laptop nu. Nee. Nou, dan moet ik die uitzetten, dus. Mijn god. Nou, wat wat dit is het nieuws met Dolly Tapijrik en we gaan gewoon lekker, uh, we gaan het gewoon vertellen. Ja, die staat uit. Nou, Dolly, pak je papiertje erbij. We gaan het gewoon vertellen zonder jingle. Ja. Pak je papiertje erbij, zegt hij. Oké, okay, nou, daar komt hij. Oh, oh, oh. Nieuws. zie Wim Zandvoort. Nee, hij speelt oh, nu af via je laptop, hè? Dus uh, wat het komt helemaal goed. Maar er stond hij helemaal niet op. Nee, blijf nou, wel. Ga maar naar beginnen. Hup, op, de hup, de op de vertrekborden bij de bushaltes in Haarlem is vanaf 3 december mag hier wat zachter, alsjeblieft. Op de vertrekborden bij de bushaltes in Haarlem is vanaf 3 december ook het controlebericht te zien van NL Alert. De overheid verstuurt het bericht om mensen erop te attenderen dat ze moeten inchecken op de NL Alert, of de LN NL Alert aanstaat op hun mobiele telefoon. Het is de eerste keer dat het controlebericht op vertrekborden wordt getoond... Maandag 3 december om 12 uur verschijnt het controlebericht. En ontvang je het controlebericht op je mobiel, dan weet je dat jouw telefoon juist is ingesteld. Veel telefoons die in Nederland worden verkocht zijn al ingesteld voor NL Alert. En op sommige toestellen, zoals de iPhone, moet je dit zelf doen. En op www.nl-alert.nl staat hoe je dat moet doen. Nieuw is dat NL Alert uitbreidt naar aanvullende kanalen om zoveel mogelijk mensen te informeren en te alarmeren bij een ramp in de omgeving. Bij een ramp bij jou in de buurt kan de overheid je via NL Alert informeren en alarmeren. En op je mobiel en de digitale vertrekborden bij de bushalte zie je dus wat er aan de hand is en wat je het beste kunt doen. Met ingang van 27 november kunnen woningzoekenden... in de regio Zuid-Kennemerland-Eimond... reageren op sociale huurwoningen in één grote regio... via één systeem. En dat systeem wordt gewoon verder gevoerd zoals nu al is... via www.mijnwoonservice.nl. Er kan dan naast woningen in Zuid-Kennemerland... ook gereageerd worden op woningen in de gemeente... Beverwijk, Heemskerk en Velsen. Dit is een onderdeel van het regionaal actieprogramma Wonen... en de regio Zuid-Kennemerland-Eimand geeft thuis. Door de uitbreiding krijgen woningzoekenden keuze... uit meer woningen in een groter gebied. En het is nu al zo dat iedereen zelf kan kiezen... in welke gemeente hij wil wonen. En in de praktijk kan dat betekenen... dat er meerdere inschrijvingen nodig zijn. Voor woningzoekenden is dat onoverzichtelijk... en ook brengt het dan extra kosten met zich mee. Nu de corporaties kiezen voor één systeem... krijgen de woningzoekenden voor één bedrag toegang... tot de huurwoningen in een veel groter gebied. Om de samenvoeging goed voor te bereiden... is er onderhoud aan de website noodzakelijk... en daarom is de website van mijnwoonservice.nl... en ook het contactformulier... van 21 tot en met 26 november 2018 niet bereikbaar. Een beschonken bestuurder is woensdagavond met zijn busje gekanteld op de zeeweg op de N200. Door het ongeluk raakte de man gewond en was de weg richting Overveen enige tijd dicht. Agenten constateerden de, na een blaastest moeilijk woord, dat hij onder invloed van alcohol was. De man weigerde aanvankelijk mee te gaan met de ambulance omdat hij vond dat hij niet gewond was geraakt. Onder lichte dwang is hij uiteindelijk met de ambulance mee naar het ziekenhuis gegaan. Een politieagent is met de ambulance meegereden om de man in de gaten te kunnen houden. En in het, bloed, uh, in het ziekenhuis is bloed afgenomen om het alcoholpromillage vast te stellen. Het voertuig was flink beschadigd en is weggesleept door een bergingsbedrijf. Dan nog een ander ongeluk, want drie mannen zijn afgelopen nacht gewond geraakt toen de auto waarin ze zaten hard tegen een verkeerslicht op de Delflaan, op de N208 in Haarlem aanklapte. De bestuurder raakte rond kwart voor één de controle over het stuur kwijt en botste ter hoogte van de Stuivenzandbrug tegen het stoplicht. Volgens een getuige moesten alle drie de inzittenden mee naar het ziekenhuis voor hun verwondingen. De weg lag na het ongeluk bezaaid met brokstukken van de auto... die zwaar beschadigd raakten door de klapper. De weg was daardoor enige tijd slechter bereikbaar. De auto is meegenomen door een bergingsmaatschappij. We hadden het er maar druk mee vannacht. Vanaf 1 januari 2019 zal de buitenschoolse opvang De Boomhut... onderdeel zijn van Skip, wat staat voor Stichting Kinderdagverblijven Pippeloentje en Pluk... Afgelopen week hebben Relinde Aldegeest en Van Skip... en Albert Rechterschot van Pluspunt... hun handtekening gezet onder de officiële documenten. De BOMO-hut hoort al 25 jaar bij Pluspunt. En enkele jaren geleden is deze buitenschoolse opvang verhuisd... van het gebouw van het Pluspunt naar een ruimte in het schoolgebouw De Golf... aan de Jacques-Petijzenweg. De kinderopvang is inmiddels een volwassen bedrijfstak met eigen wet en regelgeving... en heeft daardoor steeds minder aansluiting met het welzijnswerk. En bij Pluspunt groeide het afgelopen jaar daardoor de wens... om de boomhut af te stoten en onder te brengen bij een kinderopvangorganisatie. Tot zover het regionale nieuws. VFM Westkust Weerbericht. Waar heb ik die dan ook alweer gelaten? Oh ja, hier. Ik ben nu zo aan het schakelen. Goed, er komt hier het Weerbericht volgens Rico Schreuder. Het is op deze donderdag wederom bewolkt... maar later vandaag kan het even gaan opklaren. Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige oostenwind. De temperatuur stijgt naar maximaal 5 graden. Vanavond en de komende nacht zijn er flinke opklaringen en blijft het droog. Het gaat overal licht vriezen met minimaat tot ongeveer min 2 graden. Morgen zijn de perioden met zon, maar in de ochtend is er ook een buienkans. De wind waait uit het zuidoosten en is niet meer dan zwak. En de temperatuur stijgt naar 6, 7 graden. Tot zover het weerbericht. Zie je En wat gaan we nu doen? Liedje van de zidkiek? Ja, ja, het liedje van de zeidkiek. Het liedje van de zidkiek. Op zie je zand. Was our girl in a big canoe? She was young and loose and pretty and her name must be To. my girl ain't tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick Ja, toe van de Dizzy Man's Band. Lekker hoor. Lekker hè, leuk liedje hè? tikken tikken tikken toe Jij is een heel oud nummer al. Ja, ik ken hem, ik ken hem. Oké, goed zo. Gelukkig wel hè. Ja. ik ben een beetje boos. Wat dan? Ja, dat zei je in het begin al. Je hebt je ergens druk om gemaakt vandaag. Wat was er dan Ik zat net op de fiets. Ja. En ik op de hoge weg en dan heb je die drukke zebrapad zitten. Ja. En nou ja, op een gegeven moment... Um, ja, toen, toen ik toen daar fietste, ja. toen, uh, ja, toen, toen zag ik uh, al van ver af... dat er alleen mijn ouders aan het doorscheuren waren. Maar ja. er stond een oud vrouwtje bij die zebrapad met een rollator... Ja. te wachten tot ze zover mocht. Terwijl die hey, dus... me, iedereen zag hem gewoon, hè. Dus op een gegeven moment denk ik, van, ik zie het al gebeuren. En ik denk van, uh, weet je wat... Z Krijg de kleren maar, die auto's. Ja. Ik ben gewoon op die zebrapad gaan staan. Ja. Mevrouw, u bent nu aan de beurt hoor. Dus, uh, en ze horen te stoppen. Ja, ja. ze horen gewoon te stoppen. En ja. ik snap niet waarom men niet stopt. En ik hoop als mensen dit horen... Let een keer een beetje meer op bij het verkeer. Weet ja, ik. zo is Ga het. niet uh, bij een zebrapad doorsjezen... als er mensen gewoon netjes staan te wachten. Ja, ja. Dus, nee. als je, gewoon stoppen. Ja. Gewoon, al was het alleen al uit beleefdheid. Uh, vind maar het hoort zelfs. Ja, dat vind ik zeker. Ja, dat vind ik zeker. Dus, uh, ja, het nou ja, zijn de regels, Roy. Regels zijn regels, ja, maar ook, het. het heeft ook met, uh, met ja, respect... Uh, absoluut, ben ik helemaal met je eens. En heb je daar nou een nummer voor uitgezocht? Nou, dat was niet? ik wel van plan. Oh, maar dat is niet gelukt. Maar je wou het toch even kwijt. Ja, maar ik <laughs> ja. heb wel een ander lek. Oké, okay, goed hij, hij komt uh, terug, hè eindelijk uh, in het... Uh, in het uh, in het grote stadion. Ik kom echt niet aan mijn woorden Vandaag is toch erg. Ja, maar je voelt je ook niet echt lekker. Nee, hè? dat is waar. Ja, nee. Maar in ieder geval, Marco van oh. Zaten komt terug met een groot concert. Ja. En ik denk, ik ga gewoon een plaatje lekker draaien. Ik weet dat we geen hip-hop draaien. Maar ik vind dit toch niet onder. Uh, nou, zware hip -hop, ja, weet zware hip-hop. Ja, Ik vind het niet onder hip-hop vallen. Nee. En uh, ik zeg gewoon: doe die twee vingers in de lucht. Ah, die ja, natuurlijk moet je die draaien. Geweldig. Marco Bersato En binnenkort ook met? een groot Borchild uh, TV-programma ja, weer. Hè? Hij is weer terug. Ja, helemaal. Ja, ja. Dat was gisteren. Als er nooit meer een morgen zou zijn en de zon vielen, slaat met de maan. Heb je enig idee wat een man je zou doen als je nog.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 I'm not Een klassieker, hè? Prachtig. Wat zou je doen vanavond? Uh... een applaus, dit is Ali B! En Marco uh, Posato. Ja, uh, yeah. binnenkort weer terug in het stadion en al behoorlijk wat uitverkochte concerten. Dus dat is uh, wel heel erg uh, mooi voor deze gewaardeerde artiest, want deze man heeft uh, toch. Uh, al uh, meer uh, ja, dan uh, 25 jaar muziek op zijn naam staan. Zo is het. En ooit begonnen in een talentenjacht, hè? Ja. <laughs> ja. Bij Henny Huisman, ja. Ook alweer een tijd geleden, hè? Het is een hele... Ja, nou ja, je zegt het, hè. 25 jaar. <laughs> ja. Geweldig, ja, ja, ja, ja. Het is uh, tijd. Ja. De hoogste tijd. Ja. Voor... Uh... Het Sinterklaasjournaal. Uh, regionaal de of uh, landelijk? Nee, het is regionaal. Het regionaal, Sinterklaas uh, Sinterklaasjournaal. wil ik eigenlijk niet zoveel mee te maken hebben. Maar um, ja, er zijn genoeg leuke dingen te doen, uh, Dolly, uh, komende dagen. Nou, uh, ik zou vrijdag, zeggen, mensen, hè? pak even gauw een, een papiertje en een potloodje. Als dat nog uh, in huis te vinden is. En alles in de schoen <lacht> hey, uh, vragen. Ja, ja, ja. Nou, maar sure. De eerste wil ik even een beetje aan jou overlaten. Dat is komende vrijdag. E ja. Is er wat uh, leuks te doen in pluspunt? Ja, dan is er een uh, kinderdisco. En die is natuurlijk... Kijk, die, die kinderdisco's in pluspunt... die hebben altijd een thema. Maar ja, dat kan natuurlijk dit keer niet missen, hè? Het thema is Sint-Nicolaas. En dat is maar goed ook... want volgens mij... volgens mij komt hij langs. Ja, heb ik begrepen, ja. ja. Ja, en daar zal gerust ook nog wel... één of twee pieten bij zijn... Dus uh, de kinderdisco aanstaande vrijdagavond, ik meen het zo even uit mijn hoofd, van 7 tot 9. Helemaal goed. En de entree is 2 euro. Ja, en kaartjes so te koop bij de Bali van Pluspunt. Oh, en anders okay. gewoon ook aan de deur. Ja. Maar weet zeker dat je een kaartje hebt, want uh, vol is echt vol. Oké, okay, okay. dus ga er snel naartoe als je erbij wil zijn en Sinterklaas hoogstpersoonlijk de hand wil schudden. Dat is 23 november in Pluspunt. Zandvoort, nee, of van 7 tot 9. 2 euro intree bij de Bali. Te koop in ieder geval een kaartje van Pluspunt. Yes. Dan gaan we door naar de volgende. Want de 25e, dus dat is komende uh, zondag. Ja. Is er een gezellige Pieterbent in het dorp. Woe. De hele dag door. Gezellige Sinterklaasmuziek van de Pieterbent. Leuk, gezellig. Deze is ook wel heel erg leuk hoor, Dolly. Nou, Zaterdag. Zondag en woensdag, in uh, ieder geval tijdens de Sinterklaasperiode... Uh, ja? uh, is er een uh, leuke Sinterklaasfilm. En Circus Zandvoort, ah. Sinterklaas en de vlucht naar Door de Lucht. Hé, hey, dat klinkt spannend. En uh, daarvoor meer informatie op www.circuszandvoort.nl Mooi. Wat een gezelligheid allemaal, hè? Oh, heerlijk. Ja, als je zo die liedjes weer hoort... dan krijg ik weer helemaal de kriebels. <laughs> ja. 28 november, ja. een poppenkastvoorstelling... Ja. Om één uur in het Museum, museum. Zandvoort. Ja. En uh, meer informatie kunt men vinden op uh, museumzandvoort.nl. Heel goed. Gezellig. Leuk voor de kleintjes. Spannend. Er zijn ook volwassen Sinterklaas activiteiten. Dat is ook poppenkast altijd leuk, hè? Ook? Hey, uh, geen pop, oh, ja, oh, ja, het poppenkast. Het is altijd een poppenkast, okay. hè? Vooral ja. als die oma Piet langs is geweest. <laughs> ze was aan het uh, loodjes trekken, hoorde ik. Dus. Bij het wapen Wapenverzankwoord. Ja, ja. ja, daar is en, oma Pietje ge, ja. gesignaleerd. En ja. De uitslag van die loodjes ja. is op 1 december vanaf uh, 4 uur tot... 9 uur, er is lekker eten, iedereen is welkom. De vaste gasten zullen dan wel hun loodjes in ieder geval bekend maken... en de cadeautjes geven, maar Sinterklaas komt ook een bezoek brengen. Heb ik. Is dat op 1 december? Ik dacht 2 december zeg ik het verkeerd. 2 december inderdaad. Heb je ja, helemaal gelijk? En ja. Het staat verkeerd op de site. Ik, hey, heb het net, uh, hey. ik ga het meteen even doorgeven. Ja. In ieder geval vanaf uh, 4 uur in 1 december, of 2 december, 2 december bij het Wapen van Zandvoort met bezoek ja. van Sinterklaas rond de klok van zo, zo. 6 uur. Zo zo. 24 november is er voor ieder kind ook een groot feest bij uh, restaurant Café XL. En uh, vanaf 4 uur uh, is er uh, heel veel gezelligheid, lekker eten, maar ook een muziek, van, uh, ja, muziek van muziek van muziekpieten. Wow! Dus uh, ook leuk. En dan hebben we op uh, 4 december, dat is leuk, voor je huisdieren kan je een schoentje zetten bij uh, de dierenspecialist aan de krocht. Ah! En dan kan je het uh, schoentje 5 december weer ophalen. Nou, dat is zo zonde dat mijn honden niet kunnen zingen, anders had ik met ze gegaan. Sinterklaaska. Poef, poef. <laughs> poefje. Poef, poefje. <laughs> <laughs> en uh, nou, ik denk uh, dat het uh, zomaar uh, dit. Uh, was, er zijn natuurlijk veel meer activiteiten rondom de Sinterklaasperiode in Pluspunt. Want Centerparks organiseert ook wat. Aankomende zondag, ja. om, uh, rond de klok van uh, half, uh, half vier, ja. is er een uh, pepernotendisco-show. Hey, in, in Centerparks. Center en dat weekend oh, okay. daarop ook, rond dezelfde tijd. Dus uh, genoeg okay. te doen in Zandvoort. Op welke dag is dat dan? Op Aankomende zondag. Oh, zondag ook. Ja. Okay. Dus uh, genoeg leuke dingen te doen in Zandvoort. Rondom deze leuke Sinterklaasperiode. Ja. In ieder geval tot zover het Sinterklaasjournaal. Nou, mooi. Dankjewel Roy. Kom dan nog maar eens terug.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 Uit het kwartje gevallen, Ik klap riep er nog na, maar ik wist wie ik wou worden. Ik liet ze los de koude getallen, ze wezen mij nog na. Erin, maar het wilde niet komen Het wachten op de dag Ik wist dat ik het niet kon dwingen Ik raakte aan waarover ik droomde. Ik wist niet wat ik zag Tot ik begreep dat ik moest zingen Hoe kan het ook anders, maar ik weet nog wat ik zocht Het is nu later En om mij heen is alles veranderd Maar ik ken die jongen nog Het is nu later Het is nu later Het is nu later het is nu later Later, als ik groot ben, van Tina Martin hier op ZFM. Wat doet deze man het goed, hè, Dolly? Zo, niet te geloven, hè? Hij echt, trekt hem, echt volle zalen. Je ziet hem echt... Uh, Heb ik nog niet gehad? Nee, ik <laughs> ook nog niet. Nu gewoon, nu gewoon ook een, een concert in het um, Olympisch Stadion hè, in Amsterdam. Ja, ja, laat ik ja. geven. Deze man is echt René Vroger aan het achterna gaan. Absoluut. En, Absoluut, en, uh, ja. En, uh, ja. Ja, dat is helemaal geweldig. Uh, later, als ik groot ben. En dat is wel heel erg uh, toepasselijk bij zijn carrière. Yes, yes, yes, yes. We zijn al uh, langzaam... ja, we zijn aan het einde van het komen van het uh, programma. Ja. Het was een uh, heel gezellig uh, programmaatje. Ja, met, uh, een heel beetje veel, uh, rommelig. Met, en met een heel beetje... veel... Uh, ja, ja, ja. Ik hoop dat het allemaal goed komt met uh, Lea uh, Dolly. Heel sterk, ja, in ieder geval. Ja, dankjewel, dankjewel. En, uh, ja, volgende week uh, zijn wij er gewoon weer... hier dezelfde tijd, dezelfde zender. En vanaf maandag is er gewoon weer CFM Lunch... hier op CFM Zandvoort. Ja, en blijf natuurlijk uh, ingeschakeld staan... want het is weer donderdag en dat betekent... Dat dat er heel veel live programma's staan te wachten. Altijd leuk. Uh, straks na ons gaat meteen Bart van der Meer verder... met het programma Matchbox. Met allemaal prachtige nummers van... Uh, welke, welke periode doen we vandaag, Bart? 50 tot en met 80. 50 tot en met 80. Nou, dan heb je een heleboel van die nummers. Oh ja, leuk, die hadden we ook nog. Dus blijf luisteren. En na Bart hebben we Hans Wassenaar... En uh, gaan we nog even luisteren ja, naar mijn favoriete nog... liedje? Oh, ja, jij hebt het ook En natuurlijk wat? ook nog, uh, weet het, Jaap Koper met. Um, Alternatief. Ja. En het laatste bericht. Uh, we hadden het net even over Wortscheld. Er zijn gisteren 18.000 kinderen geholpen. Met, Bij, de televisie via de het Wordshout. televisieprogramma van Wortscheld. Ja. Nou, geweldig. Ga zo door, mensen. Het is hard nodig. Uh, we mochten, ik mocht nog één liedje uitzongen. Dus ik heb gekozen voor Zongen. mijn uh, favoriete liedje. Mijn favorite song van Piet Villy. Zing het even uit, Dolly. <laughs> yeah, you got that roundness I just love like the bass So you got me feeling lifted Like outer space You got that profoundness Like the, that big sucrame I just wanna wreck your car You're my favorite song You're my favorite song favorite song